Heer Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Sylvia Porta de Atlantier, deel 1. Hoe de dag van vandaag eruit ziet weten we, want daar leven we in. Maar hoe zal het morgen zijn en hoe ziet de wereld er over drie jaar uit? Dat zijn boeiende vragen die in het volgende verhaal, heer Bommel en de Atlantier, misschien beantwoord worden. de bediende Joost op een ochtend binnentrad... om het ontbijt op te dienen... trof hij heer Bommel in een gedrukte stemming aan. Hij was doende de morgenpost door te nemen... en het was duidelijk... dat hij daar niet blij van werd. Een voorlopige aanslag van de belastingen... en nog een definitieve ook. Heel betreurenswaardig. Hier is uw pap, heer Olivier... en een soort aanmaning... Ik schrijf verzuimd hebben je sociale lasten te voldoen. Een oproep van het kantongerecht... ...vergens de een of andere bekeuring. Zeer storend. Laat die pap niet koud worden, heer Olivier. Ach, wat pap. Mijn eetlust is vergaan. D dit is geen tijd om in te leven, Joost. De tijd is niet rijp voor een heer van mijn stand. Ik spijt me dat te horen. Ach, vader, het is maar goed dat u dit niet allemaal hoeft mee te maken. Een bommel heeft de toekomst, zei u altijd... En daar tracht ik mij aan te houden, want het heden heeft hem hier weinig te bieden. De kranten staan vol narigheid. Alles is ruw en grof. En het pijl van de massa zakt meer en meer. Het is alleen de hoop op de toekomst die mij staande houdt. Excuseer, heer Olivier, hier is een journalist om u te spreken. Een zekere Argus. Oh. Argus van de Rommelbode, u weet wel. Ik heb opdracht om een artikeltje over u te schrijven. Oh, een artikeltje over mij? Ach ja, waarom ook niet? Ik heb tenslotte veel witte zwaarders meegemaakt. De lezers kunnen veel van mij leren. Nee, zoiets bedoel ik niet. Eh, het is een serie stukjes over buitenissige figuren in Rommeldam. En daar hoort hij ook bij, vanzelf. U kent dat. Buitenissige figuren? Wat bedoelt u daarmee, als u begrijpt wat ik bedoel? Rare karakters. Neem nou bijvoorbeeld dat heer zijn van u. Waarom noemt u zichzelf een heer? Wat is een heer? Het lijkt mij iets uit de vorige eeuw, als u het mij vraagt. Maar wat zegt u daar zelf van? Iets uit de vorige eeuw, in Ik ben te vroeg geboren, een heer past niet in deze tijd. Zijn ruime, gevoelige geest gaat uit naar de toekomst. In een kort betoog behandelde de heer het televisiewezen... het politieke bestel, de opvoeding, de kunst, het leger... de wetenschap en de sport... en keurde dit alles in enkele woorden af. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gemeenteambtenaar Eerste Klasse Dorkknoper is hier met uw welnemen... Hij vraagt naar de bouwvergunning voor het houten schuurtje... dat u in de achtertuin hebt laten optrekken. Alsjeblieft. Ziet u wat ik bedoel? Overheidsbemoeien zelfs waar een heer door middel van een schuurtje aan de toekomst bakt. Maar ik neem dat niet. Waar is die ambtenaar zoveelste klasse? A aan de voordeur. Hij doet geen kwaad als u mij toestaat. Hij vraagt alleen maar om uw bouwvergunning. Zo! En noem je dat geen kwaad? Als een heer met een blik op de toekomst een schuurtje laat bouwen... gaat dat niemand aan. Waarom ben ik niet later geboren? Het heden benijdt mij als men begrijpt wat ik bedoel. Heer Van Bommelstein keurt deze tijd af. Het heden is niet geschikt voor iemand van mijn stand. Ieder groot en gedurfd herenidee wordt vermoord door de ambtenaar Dorknoper. al dus de heer O.B. Bommel. Maar het goede zal overwinnen. De toekomst is aan ons. Mijn enige zorg is dat ik te vroeg geboren ben. Zodat ik in de tegenwoordige tijd te gronden ga... wanneer de toekomst niet vlug genoeg komt. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Heer Olly? Ja? Wat is er aan de hand in uw schuurtje? Uh, daar is niets aan de hand. Daar staan mijn hark en mijn schoffel en mijn bloembollen. Waarom vraag je dat? Er komt geluid uit huh? en er schijnt licht... Raar groen licht Onzin Dat moet de weerkaatsing van de maan zijn Heel gewoon als je begrijpt wat ik bedoel Je hebt te veel fantasie, jonge vriend Iedereen weet dat bloembollen geen geluid maken. <lacht> wat, wat was dat? Er, er, er knalde iets Ik merkte een lichtschijnsel op Als u mij toestaat Heel vreemd Bengaals vuur Of iets van die kracht Ik ga kijken Volg me, vrienden. Uh, uh, uh, ga jij maar voorop, Tompoes. Dan dek ik je in de rug. Vooruit, Joost. Waar wacht je op? Ok tot kattel. Wat bedoelt u? Waket. Mimma tatteltaste citale. Wanneer ben ik? Ik begrijp u niet. Onbegrip Een hersendenker. Hm? Ik ben dus bij de Berbers terechtgekomen. Ik ben geen Berber. De Berbers zijn een volkstam in Afrika, als ik mij niet vergis. U bent hier in de tuin van Slot Bommelstein. Wat komt u eigenlijk doen? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Wat doet u hier? Ik doe niets. Ik ben. Maar wanneer ben ik? Dat is de vraag. Hoor eens, dit is onzin. Wie bent u eigenlijk? Hebt u die knal gemaakt? Praten met Berbers is zwaar en moeitevol. Maar goed, ik zal woorden maken. Ik ben Lemuriel van de familie baboon van de kasten van de zoekers van groot Atlantis. Maar Atlantis gaat een slechte weg. De weg van Z. Daarom maakte ik een tijdcilinder en verplaatste mij 10.000 jaren in de tijd. Atlantis is een legende. Men zegt dat het een land is dat lang geleden door water is overstroomd. Dat is wat ik vreesde. Het is dus vergaan, mijn mooie land, hm. en ik een ramp. Ik heb mijn tijdcilinder dus net op tijd gemaakt. Wat is een tijdcylinder? Tijdcilinder. Dat smeulend hoopje as is alles wat er van over is. Het was een soort pirgtek die mij door de tijd heeft verplaatst. Maar het was te veel. De atomen zijn ontbonden en nu is hij niet meer. Ik echt, ik ben. Ik ben tienduizend jaren verder dan vanmorgen. Ik begrijp het niet. Wat bedoelt deze heer toch? Hij bedoelt dat hij uit het verleden komt. Hij leefde in een land dat lang geleden is vergaan. Voor die tijd heeft hij. Een tijdmachine gemaakt en hij is uit dat land hm. naar de toekomst gevlucht zo is het ja. mijn matattel zei mij Atlantis gaat de weg van Set Lemuriel van de familie baboon moet zich wegmaken hm. mijn matattel zei mij Lemuriel is een figuur van de toekomst en zie daar hier ben ik en mijn gevoel was goed wat ik hoor van deze jonge witte berber dat Atlantis is overstroomd. Mm. Ach, een figuur van de toekomst. Dat treft u bijzonder. Ook ik ben een heer van de toekomst. U bevalt me, heer Baboen. Kom aan, Joost. Maak een maaltijd klaar. Deze heer zal wel honger hebben. Kom mee, dan gaan we naar binnen. Want de avond is frisjes. Uw vriend is gastvrij... Is hij een Maya of een Toltec? Ach, wat. Hij is gewoon maar heer Olly B. Bommel. De wereld is in die tienduizend jaar erg veranderd. Ik vrees het ook. Alles is hier nu duister, lijkt me. Gauw. Vruchteloos. En het taal is kinderlijk gestamel. Ach, Seth heeft dus toch gewonnen... De aarde gaat een duistere weg. Gaat een duistere weg. Hé, hey, pst, Tompoes. Wie is die rare snuiter? Wat was die knol? Zit er een berichtje in? Dit is Lemuriel Baboon. Hij is met een tijdmachine uit Atlantis gekomen van 10.000 jaar geleden. Dat is nieuws. Wie is dit kleine ego? Dit is Argus, ja, Argus. journalist van de Rommeldamse Courant. Ik ken het Dat wel. is een... Ah! de kasten van de publiekbespelers. Ja. Kom maar in de hut, dan zal ik u kijken geven. De tijdcilinder is in atomen ontbonden. Kijk, daar ligt de as. Maar ik zal een nieuwe maken. Ik heb hierop gerekend. Tijdapparators ontbinden vaak bij kristallisatie. Volgens de wet van Zet. De wet van Zet, ja, ja. Maar uh, hoe, hoe maak je zo'n tijdapparaat? Dat zal de lezers interesseren. Iedereen wil graag naar een andere tijd, u kent dat. Uh, heel eenvoudig. Men begint gewoon met het ontbinden van goud. Goud? Goud, een goedkoop metaal dat men bij het dal van igno op de grond vindt. igno Maar voor het geval dat die streek ook zou vergaan, heb ik goud meegebracht. U hebt... Goud meegebracht? Deze kisten zitten vol goud. Genoeg om een nieuwe tijdcilinder te maken. En dat ga ik doen, want ik moet verder. Deze tijd is te duister voor mij. Duist, er is, is geen matattel meer. Ik voel de lucht, maar die is leeg en koud. Alleen maar dom verstand. Geen matattel. Duistere tijd, dom verstand... Atlantie wil verder, heeft goud voor nieuwe tijdcilinder. Nu één vraagje nog, meneer. Hoeveel goud heb u daar in het schuurtje? Twaalf kisten. Nee. Maar maak daar geen schrijven over in uw papyrus. Ja, meneer... Bij jullie berbers heeft goud waarde, want jullie zijn metaalaanbieders. Nee, nee, nee, natuurlijk. Blijft onder ons. Dat was onvoorzichtig, meneer baboen. Argus is nu eenmaal een journalist. Hij weet dus niet wat een geheim is. En stel je voor dat iedereen te weten komt dat daar twaalf kisten goud staan. Dat zou dieven aantrekken. Ziet u wel. Ik ben dus toch bij de aanbidders van het zonmetaal. Mm -hmm. Maar dan kan het ook geen kwaad dat deze krantenschrijver het weet. Mm -hmm. Want bij de berbers horen de krantenschrijvers tot de kasten der publiekbespelers. Nee. En die weten dat alles geheim is. Onzin. We zijn geen barbaren. En Argus hoort niet tot de publiekbespelers. Hij is een eerlijke journalist die niet weet wat er geheim is. Twaalf kisten goud voor een nieuwe tijdcilinder in het schuurtje van Bommelstein. Hm. Ik heb een leegte in mijn lage lichaam. Toen ik vanmorgen uit Atlantis vertrok, heb ik verzuimd om wat voedsel mee te nemen. Het is toch wonderlijk. Vanmorgen bent u vertrokken... en vanavond bent u tienduizend jaren verder. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Oh, maar natuurlijk wel. Het is gewoon maar het overspringen van de ene tijdstraal in de andere. Of is die kennis helemaal verloren gegaan? Eh, uh, nee. Of misschien ook wel. Weet jij dat soms, Tom Poes? Ik vergeet die kleinigheden wel eens. Kom aan, Olivier. Ik wil nu gaan slapen. Waar is mij mijn bed? Uh, mijn naam is Bommel. Hier Bommel. Kom, kom. Vergeet die manieren, mijn vriend. U kunt me Lemuriaal noemen. Het lijkt mij dat u een heer van de toekomst bent. Misschien hebt u wel zin om met mij mee te gaan... als ik een nieuwe tijdcilinder heb gebouwd. Oh, de vraag ja. is alleen maar... Heeft u genoeg ja. matat op? Ja, nou, natuurlijk. Dat is te zeggen. Als ik wist wat het was, zou ik het wel hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Net wat ik dacht. Breng me nu maar naar mijn kamer. Pran? Een Atlantier? In Een tijdreiziger in een tijdmachine? Pran? Dat is ja ongehoord. Dat moeten wij, professor Pilewitskowski, eenmaal duchtig onderzoeken. Het klinkt als waanzin. Mm. Mooie stunt. Ja, Zo'n tijdreiziger is wel een aardige reclame voor de stad. Ja, dat moet groot aangepakt worden. Want de hele wereld heeft natuurlijk belangstelling voor zoiets. Radio, televisie, pers... Ja, ja, we moeten die knap behoorlijk versieren. En politiebewaking natuurlijk. Want twaalf kisten goud zijn niet kinderachtig. Twaalf kisten goud, Hiep. Ja, ja. Precies waar we om verlegen zitten. Ja, ja. Maar we moeten vlug zijn, jochie. Ze gaan dat spul goed bewaken, wat ik je zijn Zou het niet gevaarlijk zijn, baas? Zo'n Atlantier kan wel rare wapens bij zich hebben. Atoompistolen en zo. Klets. dat is te veel van die gekke boekjes. Gekke boekjes. Bestaan of niet? Nog niet. Wij zijn nog niet verder dan de bom, dat weet iedereen. Dat mijn naam maar één keer in voorkomt, en dan nog als bezitter van het schuurtje waar die kisten met goud staan, nergens een woord over mijn diepe gedachten. Zelfs niet over het feit dat ik als heer van de toekomst... wel de aangewezen figuur ben om iemand uit het verleden te ontvangen... en hem te helpen bij het zoeken naar een nieuwe en betere tijd. De berichtgeving is wel dun. Uh, hier is de kleine club aan de telefoon. Uh, dat is te vroeg. Op dit uur van de dag heeft men als toekomstfiguur... nog geen zin in telefoongesprekken. <laughs> zeg dat maar. Maar ze vragen niet naar u. Ze nodigen Lemuria baboon uit... om een lezing te komen houden over Atlantis... Dat, dat is heel onhebbelijk. Zeg maar dat er niets van in kan komen. Zeg maar dat heer Papoen het te druk heeft met besprekingen met mijn persoon. Over de toekomst en zo. Natuurlijk zal ik een vertelling maken over Atlantis. Zeg maar dat ik vanmiddag kom. Ze kunnen van mij leren. Ik vind het ongepast. En hier in zijn eigen huis passeren. Wat is de kleine club? Een soort vereniging zeker? Voor de hogere kasten, neem ik aan? Kasten? Hm? Ja, er zijn wel kasten voor het servies en zo, maar het lijkt me onzin om voor de meubels te praten. U kunt u beter tot het publiek wenden. De burgemeester zal vast wel komen en de markies en de commissaris. Juist, ja, niet bedoel ik. Dan ga ik nu boodschappen maken. Kleding en voetbedekking en een piergtek. Kom aan, Olivier, waar staat je voertuig? Ik wil naar de stad, als er tenminste nog steden bestaan. Die bestaan nog. Rommeldam is zelfs een heel aardig stadje... Kom maar mee, heer Baboon, de Oude Schicht staat beneden. Oude Schicht? Is dat de naam van uw voertuig? Mm -hmm. Gebruikt u dan nog steeds atoomwagens? Ik dacht dat men in tienduizend jaren wel iets beters gevonden zou hebben. Het splitsen van atomen is slecht voor degenen, dat weet een kind. De Oude Schicht is geen atoomwagen, nee hoor. Hij is een automobiel, een heel goed vertrouwd merk. Maar dat is een zeilwieler. Of nee? Het is nog gekker. Dat ding beweegt zich voor door ontploffen. Ach, de tijden zijn wel duister. Allemaal ontploffingswagens. Ontploffingswagens? Het zijn de nieuwste modellen, meneer. Lopen geruisloos, gebruiken weinig benzine en geen olie. Benzine? Olie? Het ruikt hier naar de asfaltmeren van Tosco Petel. Deze wagens lopen door ontploffing van asfalt. Of niet soms? Ik begrijp niet wat u bedoelt. Wilt u een auto kopen of niet? Auto? Ik wil een goed voertuig ja. hebben. Liefst vier elementen. Vier elementen, u weet wel, aarde, lucht, water, vuur. Een, een amfibie-auto. Juist, maar dan anders. Geen ontplofmachine. Een gewone ontvanger voor de magnetische krachtvelden is al genoeg. Een pirgtek, u weet wel. Ik weet wat u bedoelt, heer Baboen, maar... Die zijn uitgestorven, als u begrijpt wat ik bedoel. Laten we nu maar uh, een auto nemen. Als er dan geen wezenlijk vier-elementig voertuig meer bestaat... zal ik deze primitieve Berberwagen maar kopen maken. Heel graag. Dat is dan 18.995 Florijnen, alstublieft. De kosmische domheid. Daar heb ik een buidel Atlantische lucra's meegenomen... om alles te kunnen betalen... En daar heb ik niet bedacht dat het geld zich natuurlijk heeft veranderd. Ach, als het meer niet is, ik zal het u met genoeg geven voorschieten, heer Lemuriel. Als u wilt, kunt u mij terugbetalen met wat goud. Daar hebt u genoeg van. Ach, natuurlijk. Heel graag. Dat is vriendelijk van u. Goud is immers slechts een waardeloos metaal. Nu ja, wij heren van de toekomst moeten dat ruim zien, nietwaar? In de tijd speelt geld geen rol, zeg ik altijd maar. Ja. De Muriel Baboon liet zich van winkel tot winkel rijden. En hij bleek een fijne neus te hebben. Want hij kocht alleen het beste en het duurste. Parbleu! Die uh, bommel is er weer bij. Deze parvenu dringt zich in alle zaken die het fijne leven betreffen. Laat mij maar begaan. Ik druk hem wel naar de achtergrond. Dat soort dingen ben ik gewend in mijn land. Daar is onze gast. Dit is heer Lemuriel. Welkom. Spreekt u Frans? Of prefereert u Engels, meneer De Heer Lemuriel spreekt gewoon, zoals... In de kant las ik dat u onze taal beheerst. Heel merkwaardig, na tienduizend jaar. Dat is een fenomeen dat om een nadere verklaring vraagt. Ach, waarom? Het begin was even moeilijk. Maar toen ik mijn in werking bracht... kon ik heel gemakkelijk de woordbeelden in de hersens van Olivier zien liggen. kon ze zo overnemen, zoals u begrijpt. Ja, ja, natuurlijk. Heel eenvoudig. Kijk, hier is uw lessenaar, meneer Mabboen. U kunt beginnen, als u wilt. Gistermorgen, om deze tijd was ik 10.000 jaren geleden. Dat lijkt heel wat, maar zoals iedere Atlantier weet, verloopt de tijd in spiralen, die keurig opgerold naast elkaar liggen. Men kan door geleidelijke voortgang van spiraal tot spiraal geraken. Maar men kan ook overspringen van de ene naar de andere bocht. Dat is duidelijk. Dit laatste nu heb ik gedaan. Tot mijn ontsteltenis heb ik echter gemerkt dat ik in een neergaande bocht terechtgekomen ben. Sommige tijdperken gaan op en anderen gaan neer. Deze gaat neer. Het zijn duistere tijden vol onwetendheid. De domheid is zo groot dat men meent de wereld door denken te kunnen verklaren. Al denkende heeft men goed en kwaad en oorlog en vrede en bromfietsen en politiek uitgevonden. Het is heel treurig. Wat is heel treurig? Het denken. Het denken kan ons alleen maar tot narigheid brengen. Ik wil wedden dat men in deze tijd de kinderen zelfs naar scholen stuurt, waar ze in plaats van leven het rekenen leren. De tijden zijn hier berbers, en daar hou ik niet van. Een hoger ego behoeft een wereld waarin de matattel de hoofdzaak is, en daarom ga ik een nieuwe tijdcilinder bouwen om verder te gaan. Dank u wel. Ach ja, een heer houdt van hoger leven. En daarom pas ik niet in deze tijd. Net wat ik altijd zeg. Zo heel anders dan anders, meneer Baboum. Het is zo interessant voor ons om iemand uit een ver verleden te horen praten. We vragen ons altijd af... hoe zouden die lui heel vroeger nu eigenlijk hebben gedacht? En, en nu weten we het. Heel interessant. Ja, toch denkt u te slecht over ons. Onze kunst mag er zijn, ik ben hier te veel. Wanneer men in nood zit, zijn mijn woningen, mijn eten en mijn bed goed genoeg. Maar als alles goed gaat, heeft men mij niet meer nodig. Het is heel bitter. U moet mijn verzamelingen komen bekijken, Anis. Dat heeft de tijd. De heer Baboen is de gast van de gemeente. Als hij naar de toekomst gaat, moet hij een mooie indruk van Rommeldam meenemen. Dat is goed voor de geschiedenisboekjes. Ik ben de gast van Olivier. Daarom kan ik geen andere uitnodigingen aannemen. Hij is een heer van de toekomst en daarom is hij de enige met wie ik praat kan maken. Terwijl Lemuriel baboon zijn lezing in de kleine club hield, zat Tom Poes in slot Bommelstein bij de haard. Ik heb geen verstand van tijdmachines. Misschien... Is het mogelijk om er een te maken, maar dan moet je toch wel erg knap zijn. Zouden de lieden tienduizend jaar geleden zo geleerd geweest zijn? Dat is raar, want in een geschiedenisboekje staat alleen maar dat er toen niemand in ons land woonde, of alleen maar wat wilden. Maar misschien was Atlantis toen de beschaafde wereld en deze beurt zoiets als de binnenlanden van Afrika nu. Het is een onrustig idee dat al die kisten vol goud nog in het schuurtje staan. Vooral nu Argus dat in de krant heeft geschreven. Zoiets lokt dieven aan. Ik moest maar eens gaan kijken. Wat doet dat vrachtautootje nou hier? Zou dat de een of andere leverancier zijn? Daar moet ik meer van weten. Tsss, onraadpaas. Bah. Pak eens even die oude zak daar, hiep, ja. We zullen hem keurig inwikkelen. Ja, ja, ja. Met enkele gescholde grepen wikkelden zij een koord om de bovenkant en wierpen de zak met inhoud vervolgens tegen het schuurtje. Daarna braken ze de deur open en begonnen de zware kisten vol goud naar de auto te dragen. Spreken deden de boeven daarbij niet want ze wilden zich natuurlijk niet door hun stemgeluid verraden. Joost had zijn vrije avond en de omtrek was verlaten. Een interessante dag. Men doet een massa nieuwe indrukken op wanneer men uit het verleden komt. Heel interessant, maar vermoeiend. Er waren lieden die beweerden dat Atlantis nooit bestaan heeft. Dat heeft mij geschokt. De kosmische domheid. Ja, zegt u dat wel? Het moet heel naar zijn om te horen dat de plek waar van vandaan komt nooit bestaan heeft. Stel je voor. Maar Atlantis heeft wel bestaan. Ik kom er net vandaan. Dat is toch bewijs genoeg? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Net wat ik bedoel als u begrijpt wat ik bedoel. Wanneer begint u met het bouwen van die nieuwe machine? Morgen. Morgen? Ik stel voor om nu eerst mijn schuld aan u te betalen. Laten we naar mijn goudkisten gaan, dan krijgt u duizend staafjes van mij. O. Ik denk dat dat genoeg is in deze tijd, want ik heb ontdekt dat één Atlantische lucra gelijk is aan twee miljoen florijnen. Jongen, hey, huh? Huh? wat doe je daar, jonge vriend? Zingen. Dat hoort hier toch? Laten we eruit. Iemand heeft me in deze zak gebonden. En ik ben bom. Weg. Leeg. Alles is heen. Wie, wie, wie is weg? Mijn goud. Al mijn kisten met goud. Alles is weg. De kosmische slechtheid. wat moet ik zonder goud beginnen? Wie heeft dat gedaan? Ik weet het niet. Ik heb niemand gezien. Ik zag alleen een auto en ik heb een slechte sigaar geroken. En toen gooide iemand een zak over mijn hoofd. Het is vreselijk. Ik bied u namens de gemeente mijn excuses aan. Er had natuurlijk een extra politiebewaking moeten zijn. Dan was dit niet gebeurd. Maar ja, u weet hoe dat gaat. De ambtelijke weg is een beetje traag. De ambtenaar eerste klasse heeft vandaag alle formulieren ingevuld. En morgen zou de extra bewaking ja, komen zijn. Morgen? Morgen! Kosmische kletspraat! Ik weet niets van ingevulde formulieren. Ik begrijp dat niet. De tijden zijn wel donker wanneer formulieren bewaking moeten maken. Ach, het is heel vreselijk. Zo donker zijn de tijden niet. U zult zien... ...hoe vlug en knap onze politie werkt. U zult zien hoe vlug uw goud is teruggevonden. En wanneer mijn goud nu eens niet wordt teruggevonden... ...dan moet ik in deze afschuwelijke gouden tijd blijven leven. Dan kan ik geen tijdcilinder bouwen. Ik zal u tonen hoe vooruitstrevend de gemeente is. De gemeente zal u materiaal geven totdat uw goud is teruggevonden. Dat beloof ik u. Sporen, commissaris. Sporen. Inderdaad, brigadier. Voetsporen, zou ik durven zeggen. En wat meer is, hier loopt een soort sleuf. Hier is met een zwaar voorwerp gesleept, dat is duidelijk. Wanneer we dus deze sporen voegen bij de tekenen van Braak op de deur... kunnen we rustig vaststellen dat hier een diefstal gepleegd is. We moeten nu dus te werk gaan... Nou, Natuurlijk is hier een diefstal gepleegd. Waarom volgen deze zilverknopers het spoor niet? We proberen het spoor te vinden... Als wij weten waar het loopt, gaan we het volgen. Onze methode is degelijk en ik... Degelijk? De kosmische traagheid. Men hoeft een spoor niet te vinden. Een spoor is er altijd, dat weet een kind. <laughs> uh, wat doet die Atlantier nou, commissaris? Het spoor volgen, zilverknoper. Hij spuit iets over de grond. En direct wordt het spoor zichtbaar. Oh, het spoor? Kleine ronde vlekjes, is dat het spoor? Tekens, hm? Dat is een mirakel. Die toestelletjes moesten we bij de politie hebben. Dan zouden we vlugger klaar zijn. Helemaal geen mirakel. Deze spoorstuivers horen in Atlantis tot de huishouding. Werken op Matattel? Heel gewoon. De dieven zijn in een auto vertrokken. Dat is jammer, want bij de wagen zal het spoor wel ophouden. Geen sprake van. Hm? Matattels spoor gaat overal door. Hm. Hier wonen de dieven. Halt in naam der wet, tegen de muur, armen op de rug, betrapt op heden. Ja, ja, dat hadden jullie niet gedacht, hè? Jullie wisten niet dat we zo snel een spoor konden volgen, wel? Ja, ja. We hebben het goud mooi op tijd kunnen achterhalen. Nee, niet op tijd. Het is te laat. Door de kosmische traagheid van de zilverknopers is het te laat. De schurken hebben het goud al verstopt. Verstopt? Maar die kist daar zit vol. Ja, ja, vol met stenen, commissaris. De schurken stenen. hebben waarschijnlijk de goudstaven voor stenen Stenen. En waar is het goud? Waar hebben jullie de Atlantische goudstaven gelaten? Er waren geen goudstaven, er zaten stenen in de koffers. Eerlijk waar, meneertje. Eerlijk waar. De twee eerlijke handelaars nee, We hebben geen kwaad gedaan. Nee. Wij dachten dat die kisten opgeruimd konden worden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar hebben ze meegenomen. Meegenomen. Ja, Alleen maar oude kisten met stenen. Stenen. Eerlijk waar. Ja, ja, ja. Ja. Het zijn duistere tijden. Dat men leugens maakt is een natuurlijke beleefdheid. Maar zulke domme leugens hoort men alleen van berbers. Waarom zou ik stenen meenemen uit is Mijn goud, waar is mijn goud? Ik wil weg uit deze tijd. Ik wil een tijdcilinder bouwen. Oh, ja, ja. We komen er wel achter. Ik zal deze booswichten net zo lang verhoren... totdat ze bekennen waar ze het goud hebben geluisterd. En ik zal dit pand met een stofkam doorzoeken. Daar kunt u van op aan. Ja, ja. Intussen sta ik hier maar en kan niet werken. Hoe kan ik nu mijn tijdcilinder bouwen? Ik heb dat waterloze goud nodig voor het reduceren... Ach, de kosmische tegenslag. Maar waarom gebruikt u uw verstuivertje niet? Hier zullen toch ook wel sporen zijn? Werkt hier niet. Kamer is vol met dievenmatattel. Hm. Niet getreurd, heer Lemuriel. De gemeente zal u goud lenen. Totdat het uwe teruggevonden is. Dat kan nooit lang duren. En ik zal uw proeven zo lang wel betalen. Ik ga immers met u mee naar de toekomst. Daarom speelt geld geen rol. Ah, u wendt tot de duisternis van set van mij af. De zon gaat weer schijnen. Maar wat is dit? Onder in een koffer met keien... een druppelflesje. Onzichtbare inkt, of zo. Die is onderweg leeggedruppeld. Nu begrijp ik die sporen. Zou dit nu matattel zijn? Hmm. Leg er nog maar een stammetje op, Joost. Het is hier koud. Wat jij, Tompoes... Mm -hmm. Pach, een primitief berbevuur hm? Het zijn wel duistere tijden Als men koud is, gaat men de zoldering verwarmen de, de zoldering, wat bedoelt u? Warme lucht stijgt omhoog Daarom is het hierboven in de kamer altijd warm En beneden waar men zit, koud oh. Bij ons in Atlantis maken wij de vuren onder de vloer Dan wordt de grond warm Lekker. Ja. Oh. oh, juist, ja Net wat ik altijd zeg. Maar men begrijpt ons, heren van de toekomst, niet. Wanneer gaan we hier weg, heer Lemuria? Als mijn cilinder klaar is. Oh. En die cilinder ga ik maken wanneer ik mijn goud heb om te splitsen. Oh. En mijn geld om instrumenten te kopen. Als het anders niet is. Dat, dat zal ik morgen wel even in orde maken, hoor. De gemeente zal u het goud lenen en ik haal wat geld van de bank. Dat is oh. toch afgesproken? Mooi. Ik blijf je gast tot de tijdmachine klaar is. En dan gaan wij naar de toekomst. <lacht> wij beiden. Oh, fijn. Dan zal ik u niet langer storen. Wat jij, tompos? Hm? Mm, ik ga naar huis. Het is allemaal een beetje onregelmatig, Bommel. Onregelmatig? Hoe bedoelt u, burgemeester? Deze goudlening gaat geheel buiten de ambtenaar eerste klasse doorknopen om. Die zou het niet goedkeuren. Oh. Maar ik wil die Atlantier tonen dat het hier niet allemaal achterlijk is. En daarom heb ik het vlug in orde gemaakt. Oh. Zoals ik beloofd had. Oh. En? Het is in orde... Een kist met geld van mijn bank en goud van de gemeente. U kunt aan het werk gaan, heer Baboon. Weinig. Kosmische gierigheid. Met dit beetje zal slechts één persoon een korte sprong door de tijdspiraal kunnen maken. Drie jaar misschien. En wie moet dat worden, Olivier? Jij of ik? Daar staat hij, professor. De Atlantier maak je geen zorgen. Ik voors hem. Mm -hmm. De goede goedemorgen. De naam is Pilewitskowski. Groot, zei uw ego. Aangenaam. Wilt u een gesprek met mij maken? Ik heb weinig tijd. Een cilinder wil gedaan worden. Enige vragen. U gaat een cilinder samenstellen om door die tijd te varen. Is dat richtig? Zeker. Wat hebt u ermee te maken? Veel. Ik ben een gestudeerde En ik heb een grote erger voor kwets. U krijgt daar goud, u krijgt daar geld... Voor wat? Voor het maken van een tijdmachine. Hmm. En ik hou niet van gestudeerde mannen, heer Priepski. Priepski. Mannen die studeren worden dom. Priepski. Ze vullen de hersens en vergeten de matattel. De naam is Pilewitskowski. Ik versta niet wat de matattel is. Maar ik weet wel dat men niet door de tijd kan varen. En ik dan? Ik kom uit Atlantis. Ik kom van 10.000 <tie> jaren geleden in een tijdcilinder... U ziet dus dat het komt. Zo, jonge man. En wat is dan wel de formule die u benut? Boah, formule. Ik begin met A is mt kwadraat en de M staat voor matattel. Maar uw berbers denken sluit zich af voordat ik aan een uitleg begin. Gans niet. De wetenschappelijke staat open voor alles nieuws. Vangt u slechts aan met enig bewijzenis wat ik bidden mag. Bewijs? Goed dan. Met dat kleine beetje gemeentegoud maak ik een tijdslindertje waarin Olivier drie jaar tijdspiraal kan springen en weer terug. Hij is onpartijdig proefpersoon. Dan moet u wel geloven. Prouw! Suggestionen in het gehypnotiseerden. Zie je wel. U doet alleen maar aan hersendenken. Natuurlijk! Maar dat doet toch geen ieder? Kosmisch bijgeloof. Het zijn duistere tijden. Dat soort denken leidt tot ellende en oorlog. Dat weet een kind. Mama, dat is waanzin! U bent een zwitser! We bent een kletspartpersoon! Ik zal u aan de pannen stellen! En u, u stoort de matattel! Ik zal u de hoed over de ogen slaan, <totstuk> dat u in uw blindheid niets meer... <totstuk> Hele! Niet doen, dat is strafbaar. Net goed, net goed. Dat zal hem dat domme hersendenken afleren. Hm? Wij, lieden van de toekomst, worden daardoor gestoord in onze matattel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hm. Bent u eigenlijk wel iemand van de toekomst? Dat heb je toch net van heer Baboen gehoord? Ik ga drie jaar tijdspiraal springen. Als onpartijdig proefpersoon nog wel liefst. Uh, wat zou hij daar eigenlijk mee bedoelen, als je begrijpt wat ik bedoel? Vergeet uw woede, heer Lemuriel. Ik voel dat ik een onpartijdig proefpersoon van de toekomst ben... maar het is me niet duidelijk. Voor een ware sprong door de tijd af ja. hebben we meer goud nodig. Ja. En om te bewijzen dat het kan, moet er eerst een korte gemaakt worden. Heen en terug. Ja. Dat moet jij doen. Want jou geloven ze. En mij niet. Ja. Mijn geloofwaardigheid kan van pas komen... Wel nu, hier zijn goudstaven en wat geld. U kunt aan het werk gaan. Ah. Ik zal u de kelder wijzen waar u de cilinder kunt maken. Pauw, de schuivende hoogstapelaar, de zwindler. Het spijt me dat dit gebeurd is. Maar het is prettig dat u nu zeker weet dat hij een bedrieger is. Ah, niet zo snel, jongeman. Nee, ik had even een gazernij. Een grote woed. Maar in de wetenschap. Mag men der gevoel niet laten spreken? En als de baboon zijn experiment volbrengt, dan moet ik toch matatal bestuderen gaan. Mm. En men kan ja nooit weten. In de wetenschap is alles mogelijk. Nu weet ik nog niets. Als men iets te weten wil komen, moet men niet met de wetenschap gaan werken, merk ik. In de kelders van Kasteel Bommelstein kreeg de grootste uitvinding van alle eeuwen gestalte. Want daar groeide in de nuvolgende dagen de tijdscilinder. De maker ervan trok zich niets aan van de praatjes die er over hem de ronde deden. Het wantrouwen van de wetenschap stoorde hem niet. En de politie, die onopvallend maar streng de omtrek bewaakte, scheen hij niet te zien. De Muriel Baboon werkte hard. Hij had een klein legertje werklieden in dienst genomen. En vele vreemde materialen werden uit alle delen van het land aangevoerd. Hebben jullie nog een berichtje? Schiet die al op, die tijdmachine? Zou het lukken om ermee naar de toekomst te reizen? De lezers zijn nieuwsgierig, u kent dat. Want er zijn er veel die deze tijd niet zo fijn vinden en die wel weg zouden willen. U begrijpt me. Natuurlijk. Ik begrijp wat u bedoelt. Ikzelf was de eerste die zei dat een heer in deze tijden niet thuishoort. U hebt daar zelf nog een artikeltje over geschreven. Weet u nog wel? Zeker, zeker. Mm -hmm. En een paar dagen nadat ik dat stukje geplaatst had... kwam de heer Baboon uit Atlantis in zijn mm -hmm. cilinder. Wie hebt toch altijd geluk, heer Bommel? Ach ja, wij bommels trekken dit soort dingen aan. Trouwens, ik heb een nieuwtje voor u. Zo. Ik zal als eerste een reis in de toekomst maken... Niet zo erg ver, niet meer dan een jaar of drie. Alleen maar om te bewijzen dat de cilinder werkelijk werkt. Want ik heb gemerkt dat er lieden zijn die de Muriel een oplichter noemen. Bah, het kosmische wantrouwen. Dat is nieuws. Heer Bommel gaat naar de toekomst. Aardig hmm. kopje. En eh, wat ik u vragen wilde. Waarom gaat hij niet naar het verleden? Terug uh, naar Atlantis of zo? Ja. Naar het verleden kan men alleen als men een leegte nalaat. Dat heb ik niet gedaan en daardoor heeft het verleden zich verdicht. Het ligt vast en kan niet meer veranderd worden. Alleen, de toekomst is nog los genoeg om een genegativeerd heden lichaam door te laten. Begrijpt u wel? Uh, ja, ja, ga verder, meneer Baboon. Dit zal de lezers interesseren. Ja, nu moet u gaan. Ga weg. Ga van het terrein af. Wat lief. Uh, waarom? Heb ik iets verkeerds gedaan? U gelooft de tijdcilinder niet. U wilt alleen maar een lawaai in uw krant schrijven. En daarom bent u gevaarlijk voor de matattel waarop de machine werkt. Een gevaar voor de matattel? Waarop de machine werkt? Kom, Olivier. Ik kwam je eigenlijk halen, want de tijd is rijp. Ik zal je nu de cilinder tonen waarmee je vanmiddag naar de toekomst gaat reizen. Het is natuurlijk allemaal onzin. Dat vreemde ventje heeft helemaal geen tijdcilinder. Het was hem alleen maar om het geld te doen. Nee, maar, er staat zo waar een toestel, een vreemd soort halve raket met vier vleugels. Zie daar, een kleine Atlantische tijd De tijden zijn zo duister dat ik maar weinig goud gekregen heb. Je kunt niet verder weg dan drie jaar, Olivier. Maar het is maar een proef. Als je terugkomt, gaan we meteen een echte grote bal. Oh, juist. Uh, ik stel voor dat Tom Poes meegaat. Hm? Niet dat ik bang ben, natuurlijk. Maar twee weten meer dan één. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niks daarvan. Tom Poes gelooft de cilinder nog steeds niet. Hij is slecht voor de mataffer. Net als die schrijver. En daarom moet hij nu weg. Hij is gevaarlijk. Door hem zou je in de tijdruimte kunnen blijven hangen. Weg met jou, Tom Poes. Dan uh, ga ik alleen. Dag Tom Poes. Ik, uh, ik ga nu met de tijdmachine naar de toekomst. Mm -hmm. Waar ik thuis hoor. Vaarwel en gedraag je goed wanneer ik er niet meer zal zijn om je te leiden. Dag, heer Bommel. Kom aan, de tijd is gekomen. Treed binnen dan kan de reis een begin nemen. Uh, kom ik echt weer terug? Van deze proeftocht wel. Ja. Voor deze gelegenheid heb ik gezorgd dat je een leegte achterlaat. Straks kan dat niet meer. Als het bewijs geleverd is en we meer goud krijgen... maak ik een echte grote cilinder en dan gaan we samen 10.000 jaren verder. Maar dan moet ik meer goud hebben. Veel meer. Oh. Eh, uh, juist. Yes. Dit is erg duur geweest. Geld speelt geen rol voor een heer van de toekomst, dat niet. Maar het, het was erg duur. Als ik er dan ook niet veel goud in. Geld, goud... Het zijn duistere tijden. Ja. Men denkt aan waardeloze dingen en men vergeet het leven. Geld is papier, ja. Olivier, mijn goud is een dom metaal. Hm. Mijn Atlantische lucra's zijn hier geen cent waard en mijn goud is gestolen. Hm. Wil je nu naar de toekomst of niet? Uh, ja, natuurlijk. Goed. Na binnen dan hm. maak je proefreis. Over drie jaar zal ik zorgen hier te zijn zodat ik je kan ontvangen. Tot uh, ziens dan. Ik ga u een tijdreis van drie jaren maken in een paar minuten. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik ga eenzaam en verlaten. Het gaat u wel, heer Baboon. Doe de goed aan Tom Poes. Als ik soms te, terugkom. Toch een zin. Natuurlijk kom je terug. Een Atlantische tijdlat, rotom. wijger niet. Oh, dat, dat is prettig. Als deze reis goed afloopt, zal ik zorgen dat het goud er komt. Met of zonder burgemeester. Daarbinnen hangt een lijst met voorschriften. Doe precies wat erop staat, dan kan je niets gebeuren. Donker. Het is donker, buiten. Olivier! Ga je me verstaan? Ja, ja. Zorg dat je jezelf niet ontmoet over drie jaren, Olivier. Want dan zou je worden geneutraliseerd en dus uitgeblust. O, uitgeblust? O, waar ben ik begonnen? Knop A, indrukken. Dat staat op de handleiding en daarom zal het wel goed zijn. Vaarwel. Hij sloot de ogen en drukte de knop A in. Onmiddellijk voerde er een schok door het metalen kamertje. Een hoge fluittoon deed hem rillen. En achter het zwarte venster werd een mat licht zichtbaar. Vol ontzetting zag heer Olly een nachtelijke sterrenhemel naar binnen schijnen. Maar de lucht was zwarter en de sterren helderder dan hij ooit gezien had. Hij sloeg de handen voor het gelaat en loerde tussen zijn vingers door naar de handleiding. Waar ben ik? Buiten is een sterrenhemel, maar die is zo zwart en de sterren die zijn zo helder. Wacht totdat de schommelende beweging tot rust gekomen is. Dan is het contact met de tijdas bereikt en kan knop B worden ingedrukt. Ik had hier Olly niet alleen moeten laten. Er kan van alles gebeuren. En wanneer die cilinder echt werkt, zie ik hem misschien nooit meer terug. Ik blijf hier. Ik ga in deze boom zitten. Ik wil zoveel mogelijk te weten komen. En ik ben benieuwd van wie die wagen is. U beweegt zich nu via een verkorte interval... langs de tijd als door het tijdruimte-continuum. Oeh, wat is vreselijk. Een heer die zich eenzaam langs een korte interval beweegt. Het is maar goed dat mijn vader dit niet hoeft mee te maken. Olle jongen, blijf met je benen op de grond, zei hij altijd. En dan heb ik me altijd... Hoe kom ik uit deze stijlen terug op bommelsteen? Wacht totdat de wijzer de rode streep heeft bereikt. Druk dan, knop C en... Dit is het einde... Zou het gelukt zijn? Waar, waar, waar ben ik? Welkom! Is alles in orde, Olivier? Oh, hoe is het mogelijk? Het is gelukt! Ik ben in de toekomst. Oh, men moet toch wel een bommel zijn om dit te kunnen bereiken in het leven. Gelukkig dat je er bent, Olivier. Ik heb drie moeilijke jaren achter de rug. De tijden zijn steeds duisterder geworden, mijn vriend. Het gevaar is groot. Gevaar? Wat, wat, wat is er dan? Ach, ik heb het er toch maar goed afgebracht, dan zeg ik het zelf. De tocht was moeilijk, ach, maar... Ach, wat? Vlug, vlug, kom in. Die kast in. Wees stil, Olivier. We zijn in gevaar. Ik ben toch in de toekomst? Ja, jij wel. Maar dit is nu het heden. En dat is een gevaarlijke tijd. Kijk maar. Agenten van de geheime voorlichtingsdienst. Hm. Voorzichtig. Ze hebben ijstraalpistolen. Daar staat een tijdcilinder. Die was hier gisteren nog niet. Nee, die is pas aangekomen. Wat kan dat betekenen, niks, 12 Er moet hier een tijdreiziger rondzwerven. Dat kan, want die bommel was een paar jaar geleden al bezig met zo'n ding. We zijn niet op tijd, Seppri. Het huis is omzinkt, zodat er niemand uit kan. En wanneer we nu deze machine onschadelijk maken, kunnen we de misdadiger arresteren. Wat, wat, wat, wat, wat... wat betekent dat? Het reizen in een tijdlatrottel is strafbaar gesteld. Mm. Toen je reis drie jaar geleden zo goed slaagde, wilde iedereen je voorbeeld volgen. Ja, ja. Vooral die met zorgen en belastingsschulden. En daardoor dreigde Rommeldam ontvolkt te raken. Want dit zijn duistere tijden, Olivier. Ja. Maar stil. Nou, liever. Het is de hoogste tijd, X-12. We moeten die bommel gevangen nemen, levend of dood. Hij is een gevaar voor de stad. Iedereen zou naar de toekomst willen reizen. Stel je voor, als dat werd toegestaan, zou er niemand hier blijven. We zouden met lege huizen zitten. Stel je voor, beter te weinig huizen dan te veel, zeg ik altijd maar. Want in een leeg land zou het leger helemaal geen zin meer hebben en de ambtenaar ook niet. Dat zal een rare boel worden. Mm -hmm. De tijdcilinder. Vooruit, we moeten Bommel opsporen. Bommel en baboen. We moeten trouwens het hele huis doorzoeken. Want men zegt dat die twee een grote tijdmachine hebben gebouwd. waarmee ze tienduizenden jaren verder kunnen reizen. Tienduizend jaren? Stel je voor, ha, hoe zou de wereld er over zoveel tijd uitzien? Hè? Ik geloof dat je te veel naar dat geklet van die baboen hebt geluisterd, Z3. Dat gepraat over duistere tijden heeft jou op te pakken. Vooruit, aan het werk, of ik zal je rapporteren. rapporteren. En schiet op, want die twee misdadigers staan op het punt te verdwijnen. Jij gaat nu naar boven om bommel te zoeken... en ik ga hier wat rondkijken naar de Atlantier en zijn apparaat. W wat moeten we doen? Zwijg! W wat, heb wat heb je gedaan? Een Atlantische draaier, dat maakte hem een kwartier lang bewusteloos. En dat is genoeg voor ons om in onze mooie, echte, grote tijd tot rondom te komen. Waar, waar is die? Hiernaast, in je wijnkelder. Hij is net op tijd klaar, Olivier. Het is maar goed dat je drie jaar geleden al je geld in goud hebt omgezet. Heb ik dat? Zeker. Toen je eerste reis geslaagd was, heb je dat gedaan. En dat is maar goed. Want nu kunnen we veilig tienduizend jaren verder gaan. Kom mee. We moeten vlug zijn. Dag, Wacht, ik ken die stem. Oh, dat ben ik. Ik ben hiernaast. En toch ben ik hier. Maar hoe kan dat, als iemand begrijpt wat ik bedoel? Ik, uh, ik ga nu met de tijdmachine naar de toekomst. Maar ik thuis hoor. Vaarwel. Vlug, je mag jezelf niet ontmoeten, Olivier. Want dan word je uitgeblust. Gauw. Ga in de tijd, Lattodon. Je moet terug naar je eigen tijd. Ik heb bijna een grote fout gemaakt. Jij bent de verkeerde. De verkeerde? Jij bent de Olivier van het verleden. Je hoort hier niet... Je moet eerst terug naar wanneer je was. En dan duurt het drie jaren voordat je weer hier bent. Aan de andere kant van de deur in de wijnkelder. Maak dat je terugkomt en onthoud goed wat er nu gebeurd is. Want dat moet je me dan vertellen. Begrijp je? Ik begrijp er niets van. Hoe kan ik de Olivier uit het verleden zijn... terwijl iedereen weet dat ik een heer van de toekomst ben? Hoe kan ik begrijpen wat je bedoelt? Als je begrijpt wat ik bedoel... Ga terug, Olivier. Volg de handleiding en verdwijn voor het te laat is. Ik zit hier nu al een half uur in die boom en er is nog niets gebeurd. Lemuriel baboon heeft de heer Ollie natuurlijk opgesloten in die rare cilinder. En dat heeft hij gedaan om er rustig vandoor te kunnen gaan met het goud en het geld. Dat is duidelijk. Kijk, daar gaat de deur al lopen. Zo'n toekomstpakje is warm. Ja, en zo'n keldervloer is hard als je valt. Kom, het is laat. We moeten opschieten om op tijd in de schouwburg te zijn voor onze voorstelling. Zouden dat medeplichtigen zijn? Maar dan snap ik het niet, want ze hadden geen koffers bij zich. Ik begrijp er niet veel van. Die twee er nogal onschuldig uit. Geen misdadigers om zo te zien. Maar nu wil ik toch zien wat er met heer Bommel gebeurd is. Wie weet in welk gevaar die zich bevindt. Hallo, jonge vriend. Daar oh. ben ik dan weer. Een heer van de toekomst, mag ik wel zeggen. Oh. Ik heb heel wat meegemaakt over drie jaar, als je begrijpt wat ik bedoel. Drobbels, dat zijn pas duistere tijden. Bent u werkelijk in de toekomst geweest? Zeker. Ik heb in vreselijke gevaren verkeerd... en ik heb dingen gehoord en gezien waar je van op zou kijken. Hm. Maar een bommel laat zich niet gauw uit het veld slaan, zoals je weet. Hm. Ik zou graag willen weten... Niet het... gauw uit het veld slaan. En daar ben ik dus weer een ouder en wijzer heer. Ja. Stel je voor, daar in de toekomst hebben ze geheime voorlichtingsagenten. Want de tijdreis is er strafbaar. Heer Baboen heeft me dan ook uitgelegd... dat we zo gauw mogelijk een echte grote tijdcilinder moeten gaan bouwen... Ja. Niet waar, Lemuriel? Zo is het. De tijden worden nog duisterder. Het is de hoogste tijd, want over drie jaar moeten we klaar zijn. Ja. Gelukkig dat je dat hebt kunnen zien, Olivier. Ja, zeker. Een vreselijk gevecht was het, jonge vriend... dat ik heb moeten leveren met twee geheimagenten. Hm. Gemaskerde figuren met ijstraalpistolen. Het was vreselijk, Tompoes. Maar ja, ik heb ze onschadelijk gemaakt. En toen ben ik vlug teruggekomen. Er moet nu snel een grote cilinder worden gebouwd... Hm. Twee geheime agenten, zei u. Zeker. Twee. Met pistolen en zo. Ik zag hier twee vreemdelingen naar buiten komen. Huh? Maar dat moeten anderen geweest zijn, want dat is een half uur geleden... en niet over drie jaren. Ja. Maar het is wel toevallig. Kom aan. Zoals Olivier al zei, er moet nu vlug een echte grote tijdlandrottel worden gebouwd. We moeten weg zijn voordat de tijden al te duister worden. Ik moet dus meer goud hebben. Veel goud. Ach, ik hoop dat men de inhoud van mijn Atlantische kisten gevonden heeft. Twaalf kisten goud. En waar is het goud van Babu? Hebben de dieven bekend, Bas? Nee, burgemeester. Ik heb ze zonder onderbreking verhoord. De hele nacht. Ze geven de diefstal van de kisten toe. Maar er zaten alleen maar stenen in, zeggen ze. En de huiszoeking heeft niets opgeleverd. Ze moeten de buiten goed verstopt hebben. Het is erg, Bas. De gemeente heeft die baboe nu al 300 gauwstaven voorgeschoten. Heer Bommel had diezelfde avond de journalist Argus opgebeld... om een uitvoerig verslag te doen. Het gevolg daarvan was... dat de burgers van Rommeldam de volgende morgen... een volledig relaas in hun kranten vonden... En dat gaf heel wat opschudding. Op het Marktplein scholden allerlei groepen samen. Zakenlieden met moeilijkheden en kleine neringdoenden met zorgen... ...verdiepten zich in de mogelijkheid om naar de toekomst te reizen en daar een nieuw leven te beginnen. Zorgelijke huisvrouwen, vaders van grote gezinnen... ...scholieren met slechte rapporten en ongeslaagde staatslieden zagen plotseling nieuwe mogelijkheden. Ze lazen met een vreemd lichtje in hun ogen het artikel van Argus... en bespraken het met gedempte stemmen... om dan, broedend en lusteloos, weer aan het werk te gaan. De kosmische domheid! Hoe heb je dat kunnen doen, Olivier? Oh, uh, heel gewoon, door de telefoon. Iedereen mag weten hoe een heer naar nieuwe paden zoekt, dacht ik... Het leven en strijden van een bommel is, is leerzaam, wat jij het hm. hm. Trouwens, wat is er verkeerd aan? Alles. Nu weten de Berbers alles over ons werk. Nu is het te laat. Te laat? Waarom te laat? Omdat er nu gaat gebeuren wat jij hebt gezien... Nu gaan we een tijdreis strafbaar stellen. Nu gaan we een geheime politie benoemen. Het zijn duistere tijden. Door jouw schuld krijgen we ellende, Olivier. Hmm. Nu moeten we in het geheim gaan werken aan onze grote cilinder. We moeten ongemerkt aan goud zien te komen. Ach, hoe komen we nu aan goud? Ik heb geen zorg, heer baboon. Ik zal al mijn geld in goud omzetten. Dat zal wel genoeg zijn, nietwaar? Goed, maar haast je. De tijden zijn duister. Hier is professor Prilwitskowski met uw welnemen. De goede dag. Wat lees ik daar in de tijding? Ik weet het niet. Wat bedoelt u? Bro, wat betekent deze schrijverij over een toekomstreis? Is dit een waarheid? Zeker, en hier ligt niet. Ik heb persoonlijk die reis gemaakt. Dan wens ik de tijdmachine aan te schouwen. In het belang der wetenschappen wens ik de apparaten te onderzoeken. <laughs> Natuurlijk mag u het apparaat onderzoeken. Ik zal zelfs verder gaan. U mag dezelfde reis ondernemen die heer Bommer gemaakt heeft. Huh? Dat zal u overtuigen, niet? Ja. Een reis in de toekomst zal bewijskrachtig zijn. Kom dan maar mee. Hmm. De burgemeester is hier met de commissaris van politie. Oh, dat is een onverwacht genoegen. Het is geen genoegen. We willen nu wel eens het fijne weten van die tijdreizerij. We maken ons ongerust over ons goud. Men begint vragen te stellen in de gemeenteraad. Het goud van die baboon is niet teruggevonden. en Het ziet er dus naar uit dat wij onze goudstaven kwijt zijn. Wij willen weten waar we aan toe zijn. Eh... Uh... Ja. Ik uh, begrijp het. Een Berber wil altijd alles weten, anders gelooft hij niet. Hij heeft geen Matattel. Ik weet niet wat Matattel is, maar ik weet wel dat er 300 goudstaven in uw apparaat zitten. Die zitten er nu niet meer in. De tijdreis van Olivier heeft ze opgebruikt. Maar. Ik weet wat. Als u nog tien staven hebt, kunt u ook een tijdreis maken. Een korte natuurlijk, want tien staven zijn niet veel. Maar het zal lang genoeg zijn om u te overtuigen. Daar voel ik wat voor. Zo'n reisje wil ik wel eens maken. Afgesproken. Zo gauw die professor weer terug is, kunt u de latrottel proberen. In orde. We gaan nu tien goudstaven halen voor onze tijdreis... en ik zal een manifest opstellen om in de toekomst voor te lezen... Dat zal een aardige stunt zijn. Vanmiddag om twee uur komen we terug. Doe dat. Ik zal u persoonlijk in de tijdmachine laten en u uitleggen wat u doen moet. Ik ben een geoefend tijdreiziger, zoals u weet. En ik verzeker u dat het een heel mooie bezigheid is. Men ziet een massa sterren en zo. En men moet alleen maar oppassen dat men zichzelf niet tegenkomt in de toekomst. Als u begrijpt wat ik bedoel. <middels> Daar staat de tijdmachine Zou de professor dan al teruggekomen zijn? Of is hij in de toekomst achtergebleven? Heeft hij dat apparaat leeg teruggestuurd? Hmm, ik moet er het mijne van hebben oh. Hier zit een knopje Dag de voes. Ik, uh, ja. ik ga nu met de tijdmachine naar de toekomst Hè? Waar ik thuis hoor Vaarwel en gedraag je goed wanneer ik er niet meer zal zijn om je te leiden. Oh, ik snap het al. Een tape recorder. Daarmee kan men iemand stem opnemen zonder dat hij het merkt. En dat waren de woorden die heer Bommel zei toen hij afscheid van mij nam. Naar de toekomst, waar ik thuis hoor. Vaarwel en gedraag je goed. Alles is in orde, Lemuriel. Ik heb mijn bank opgebeld. Ze zullen al mijn geld in goud omzetten, hoor. Dat wordt heel wat goud, beste vriend. Genoeg om een grote, echte tijdlat te bouwen. Mooi. Wanneer komt het, Olivier? Wanneer kunnen we beginnen? Vanmiddag al. Als we klaar zijn met de burgemeester, om een uur of vier, denk ik. Ja, ja. Op die manier kreeg heer Olly natuurlijk de indruk dat hij door de ruimte vloog. Gewoon door een rolletje film. Het is handig bedacht. Maar eigenlijk is het erg eenvoudig wanneer men geld genoeg heeft om dit soort apparaten te kopen. En Baboen had geld genoeg van heer Bommel gekregen, dus dat was ook niet zo'n kunst. Maar nu heb ik hem door. Een dus schurk. Met behulp van deze dingen en een paar toneelspelers heeft hij hier Olly wijsgemaakt dat hij in de toekomst geweest is. Alleen maar om al zijn geld in handen te krijgen. Ik ga even kijken of de professor al teruggekomen is. Dan kan ik de tijdlaatrottel in orde maken... voor de tocht van de burgemeester en de commissaris. Wat zullen die opkijken van de toekomst? En daarna gaan we meteen beginnen aan de bouw van een echte grote tijdmachine, Olivier. Ik ben blij dat je al je geld in goud hebt omgezet, want nu kunnen we opschieten. Verstop je, Tomboes, En hou je oren gespitst. Zo, het einde nadert. Het wordt tijd... Want het begint gevaarlijk te worden met die professor en die burgemeester. Maar Olivier's goud komt vanmiddag en tot zolang red ik het wel. Ik zal deze zak vastvullen. Dat is natuurlijk het overgebleven geld van heer Olly. En de staven goud die hij nu tevoorschijn haalt moeten van de stad Rommeldam zijn. Oh, er is nou aardig wat over. Het is natuurlijk maar een kleinigheid bij de ladingen goud die ik vanmiddag krijg. Maar het is toch de moeite waard. Ik zal dit vast in mijn auto opbergen dan is alles klaar voor een vlug vertrek. <lacht> Juist. Daar zijn we dan. Burgemeester, commissaris. Ik heb een kistje met tien goudstaven meegenomen. maar de laatste die er in de gemeenteschatkist zaten. Oh, maar ze worden goed besteed. De gemeente moet er iets voor over hebben... wanneer zijn burgemeester <lacht> op reis gaat, nietwaar? En vooral als hij naar de komst vertrekt... Denk er eens in, wat een kosmische reclame dat voor de stad Rommeldam zal zijn. Kom, ik zal dit waardeloze metaal meteen naar de cilinder brengen, zodat alles voor uw tocht gereed is. Goed, is de professor al teruggekomen? Zeker, ik heb hem nog niet gezien, maar de tijdlatrottel staat er weer. Zijn tocht is dus goed verlopen. Gaat u maar vast naar binnen, dan zal Olivier u wel terecht wijzen. Met genoegen. Als heer van de toekomst zal ik u de werking van de machine fijn uitleggen. Zodat u niet met de handen in het haar zit wanneer u straks de knoppen moet bedienen. Daar loopt die baboen. Met het kistje goud van de gemeente. Maar hij komt niet hierheen. Hij loopt naar de garage waar zijn nieuwe auto staat. Wat moet ik nu doen? Moet ik nu de burgemeester gaan waarschuwen of moet ik eerst gaan zorgen dat die schurk niet kan vluchten? Of misschien zou ik het allereerste de professor moeten opsporen. Wie weet wat Lemuria met hem heeft uitgevoerd. N nee, nee, ik moet in de eerste plaats die booswicht beletten te vluchten. Ziezo, dat is opgeborgen. Klaar ja, voor vertrek. Als ik nu de burgemeester en die politiebeambten de poosje rustig kan houden, kan ik bommels goud er ook bij doen... Komaan, ik ga die kosmische sukkels in de tijdcilinder helpen, zodat ze op een tijdreis kunnen gaan. <laughs> hmm, we zullen zien wie het laatst lacht. Zo, dus dit is de auto die die baboen van heer Olly's geld gekocht heeft. Zakt een weinig door zijn veren, door al die goudstaven en die balen geld. Een spoor is er altijd, dat weet een kind. Hampelaar, dit is Atlantia. Een reine hampelaar. Hela! is daar beneden iemand? Dank Ik, ben hm? Ik ben het. Pilewitskowski is de naam. Oh. Mevrouw. Is dat wel goed? Dat geluid? Olivier zal u alvast wel iets van mijn laatrottel ja? hebben uitgelegd. Ik heb hem haarfijn afgesteld... zodat u een reis in de toekomst kunt maken... Over enkele uren zullen wij u weer naar buiten laten, maar... voor u zal dat slechts enkele seconden hebben geduurd. Een heel interessante ervaring. Ja, erg interessant. Het is heel mooi om een heer van de toekomst te zijn, al zeg ik het zelf. Men krijgt zo'n ruime kijk op de dingen, als u begrijpt wat ik bedoel. Treed binnen, heer, en doe precies wat er op de handleiding staat, dan kan er niets misgaan. Kom aan, we beginnen. Gewoon doen wat er op de handleiding staat. Dan kan het niet missen. De handleiding? Hm, juist, ja. K knop A, indrukken. <kling> oh, dat is eenvoudig. Trommels. Jammer dat, dat het maar een paar seconden gaat duren. De, dit is de moeite waard. Professor, gaat het? Tja, halunke. Versteek mij in de kellerlog en hammer ter een toe. Ik zal hem zwarte ogen maken. Oh. Waar is hij? Waar is de babboen? Uh. Ik ga een beetje slapen, Olivier. Dan ben ik straks fris als je goud komt. Ja. Ga nu naar boven en vergeet niet om de laatrotel over twee uren open te maken. Ja. Vooral niet eerlijk naar de kelder terug gaan, hoor. Dat zou de matat storen. Verlaat je op mij. Ik weet hoe ik met tijd om moet gaan. Super B en Hyper H, u bent beschuldigd van de diefstal van twaalf kisten Atlantisch goud. Bekent u het ten lastige legde? Uh, nee, zeker niet. Nee, nee. Ik ben een eerlijke koopman ja. en ik geef alleen maar toe dat ik een partij oude kisten met stenen heb opgeruimd. Ja. Niet waar, Hiep? Ja, ja, ja. Ja, baas, een partij stenen. En we zijn niet eens betaald voor de moeite van het wegbrengen. Het is een schande. Goud, het idee. Ja. Dan komen ze erbij. Stenen. Alsof een eerlijk zakenman... Uh, goed, goed. De diefstal van goud is niet bewezen en de diefstal van twaalf kisten wordt toegegeven. Hebt u dat, griffier? Dan veroordeel ik de beide beklaagden tot een week gevangenisstraf met aftrek. Maar ze zitten al veel langer. Kunt u er geen maandje van maken, eerder Nee, dat gaat niet. Recht is recht en een maand zit er niet aan. Wanneer de beklaagden te lang in voorarrest hebben gezeten, is dat hun zaak. Ze kunnen gaan. Vlug nou, Bommelstein, want ja, ja, als wij drie weken te lang in voorarrest gezeten hebben... kunnen we dus zonder straf afrekenen met die Atlantisch reiziger. Ja, zo is het waar. Voor drie weken arrest kan men iemand een flink bak klappen geven. Ja. <lacht> Waar is de babboen? Ik heb een appel met hem te pellen. Maar ja, professor... Hij is een vertrampelt de wetenschap en hammert mij onder de grond. Waar is hij? Professor... Ik ga hem in een tijdreis maken laten. Ik zal hem in een vermoeiende in de boren. Ja. Ach, de kosmische tegenvaller. Nu moet ik maken dat ik wegkom, want de berbers willen bloed zien. Ik zal niet langer op Olivier's hele goudschat kunnen wachten. Ik... Ik moet weg met de kleine buit die ik heb. Maar beter iets dan iets, dus. weg met mij. Krijg meer uit, Bas. We zitten hier al bijna twee uur. En het zou een paar seconden duren. Ik, ik, ik krijg geen adem meer. Ik weet het ook niet, burgemeester. Je hebt die handleiding niet gevolgd. Ik volg handleidingen altijd nauwgezet, burgemeester. Dan is er iets niet in orde, Bas met die Atlantier, burgemeester. Nog 85 seconden, Joost. Dan zijn de twee uren verstreken... en dan kan ik de gasten uit de cilinder laten. Dringt het tot je door dat dit een groot ogenblik in de geschiedenis is? Begrijp je wat het betekent dat deze twee uren... voor de heer Dikkendak en de commissaris... maar enkele seconden hebben geduurd? Als je begrijpt wat ik bedoel... Nee, heer Olivier, dat gaat mij boven het verstand met u wel nemen. Wilt u zo vriendelijk zijn een korte verklaring te geven? Uh, later, goede vriend, later. Ik moet nu naar beneden om mijn plicht te doen. Begrijp je wat het betekent dat deze twee uren voor de heer Dikkerdak en de commissaris maar enkele seconden hebben geduurd? Ah, waar is dat baboon? Ik weet het niet. Ah. Oh. Waar is die Atlantis oh. Knoeier? Ja, juist. Waar is die Griek? Dat vraag ik jou net. Waar is de baboon? Ik ga hem onder de hameren. Maar heren toch, Pah. wees toch bedaard als u mij toestaat. weet bidden vast. Ja. Maar heren toch. Nu kan jij vertellen waar die baboon Pah. is. Ja. Gauw! Nee. Anders ga ik vreselijk schieten. Maar heren toch. Ik weet niet waar die Atlantische heer is. Maar, en schiet maar, toch niet wat ik u verzoeken wacht. De uh, kamer is net schoongemaakt. Maar is dat baboon? Ik wil de verbreker in het oog vatten. Hmm, dat loopt mis. Als de commissaris en de burgemeester er nu maar waren. Dit is een heel mooi ogenblik. De tijdreis is goed verlopen, Zilik, want de tijdmachine staat er weer. Tjonge, wat zal hier dag opkijken. Voor hem heeft het maar een paar seconden geduurd... en in werkelijkheid zijn het een paar uren geweest. Het grijpt hem aan. Geen wonder. Ik weet bij ervaring, hoe vriend... het is om in enkele seconden vele uren verder te raken. Help. Welkom, heren. Welkom in de toekomst zie daar twee uren in twee seconden. Het is mandelingen, waar is de schat? is die waboe? Ik zal hem leren te over je heide te klutsen. Waar is die waboe? Paal is de schulk! Waar is dat? Is die Is Waar is dat? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is Waar is die Waar is die? Waar is die? Waar is die? is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is is die? Waar Hij is gevlucht in zijn auto! Daar rijdt hij! Wat, wat, wat betekent dit allemaal? Zeg dan toch iets, Joost. Waarom zit je nou zo stil? Waarom roepen ze zo? Uh, excuseer, heer Olivier. Het is heel betreurenswaardig met uw welnemen. Men dringt van alle kanten ons huis binnen. Men bindt mij. Men bedreigt oh. mij met vuurwapens. En dat alles omdat men de heer Baboen wil spreken. De... Dit zijn berbergewoonten die ik niet kan goedkeuren als u mij toestaat. Maar wat is er dan toch gebeurd? Ik weet het niet. Het zijn duistere tijden. Wilt u nu even mijn touwen losmaken als u het gelegen komt? Spoor is gemakkelijk te zien. Ik heb de benzineleiding lek gemaakt. Hoor dus alleen de druppels maar te volgen. Heel, heel handig. Met een kapotte leiding zal de schurk niet ver komen. Dat komt nu van zo'n ontploffingsvoortbeweging. De voertuigen van deze berbers zijn zo primitief... dat ze bij het minste mankement stilstaan. En ik heb geen verstand van dit domme apparaat. Daar sta ik nu met mijn goudstaven en mijn geld. Waar is die baboon? Waar is de ze komen. Waar? Dit is het einde. Ze zullen wraak nemen, want wraak is het hoogste wat deze primitieven kennen. Ah, het zijn duistere tijden. En ik heb geen kans meer om er ooit uit te geraken... Ook al heb ik nog zoveel matattel. Hé hey Olly, kijk eens uit het raam. Wel ja, waarom? Buiten zingen de vogels en roept de koekoek, ik weet het. Nee. Maar binnenin mij is alles zwart en droevig, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat hoeft niet. Het is gelukt. We hebben de schurk gepakt. Kijk huh? maar. De, de, de schurk? Wie bedoel je? De baboen gepakt. De gemeenschap recht gedaan. Ah, de baboen verhaft. Doorloop jij, schurk. Wat een aap van een baboen. <lacht> Ziet u wel. Ik heb zijn benzineleiding lek gemaakt en daardoor weigerde zijn motor. En toen konden we hem pakken. Het goud en het geld en de wagen. Alles hebben we onbeschadigd terug. Hoe vindt u dat? Heel vreselijk. Ik begrijp er niets van bedoel ik. Het is allemaal heel duister voor een heer van de toekomst. Ik weet niet wat u nog verder wilt. Alles is nu toch goed afgelopen. Waarom zit u dan nog te zuchten? Excuseer, heer Olly. Daar is een auto van de bank met uw welnemen. Uw goud zit erin. Zoals met mijn mededeelde. De bank heeft al uw geld in goudstaven omgezet. Het voertuig staat voor de deur. Het hoeft niet meer Joost. Laat ze maar weer teruggaan naar de bank en het goud weer inwisselen tegen geld, zegt dat paar. Ziet u nu hoe fijn het is dat we Baboon net op tijd ontmaskerd hebben? Anders was u alles kwijt geweest. Het was om, om uw geld te doen en niet zomaar een beetje, maar alles geld. <laughs> geld speelt geen rol, dat moet je weten. Een heer gebruikt ze goud om naar de toekomst te gaan. Goud is een waardeloos metaal, maar men kan het gebruiken voor een mooi doel. Men kan er bijvoorbeeld een latrottel mee bouwen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar die latrottel was immers onzin. Het was alleen maar om uw geld begonnen. Het zwijgt nu over geld. Ik zou graag alles kwijt geweest zijn als ik maar in de toekomst had mogen leven. Hm? Hallo. Ik heb een verhaal over de geheime Atlant hier net af. En ik dacht dat het u wel zou interesseren. Ik heb namelijk helemaal uitgewerkt hoe die guit op het idee van zijn streken is gekomen. Hoe dan? Door dat stukje dat ik een tijd geleden over heer Bommel heb geschreven. Die zei toen dat hij te vroeg geboren was. en er alles voor over zou hebben om in de toekomst te leven. Dat bracht Baboon op het idee. Hij ontkent dat nou natuurlijk. Hij houdt vol dat hij uit Atlantis is gekomen... en dat zijn goud onderweg in stenen is veranderd... en dat hij nieuw goud moest hebben om verder te kunnen. Hij bekent wel dat hij u voor de gek hield met dat eerste toestel. Met die filmband en geluidstrook. Maar dat was, zegt hij, om genoeg goud van u los te krijgen... voor een echte tijdreislaatrottel. Had hij me dat niet maar eerlijk gezegd, dan hadden we toch samen... Dan was hij alleen verder gegaan, zegt hij... Wat? Want u hebt niet genoeg matattel, wat dat dan ook is. Alleen ver Ik? Niet genoeg matattel? Nee. Hoe vreselijk is dit alles? Ach, wat? Allemaal leugens. Het was om, om uw geld te doen. En anders niets. Toen heer Bommel een paar dagen later weer wat opgewekter was nodigde hij op aandringen van Tom Poes, de burgemeester, de commissaris en de professor uit voor een eenvoudige maaltijd. Veel zin had hij er niet in, maar omdat hij begreep dat men als bommel zijn avonturen waardig moet besluiten, had hij toegegeven. Toen de gasten al lang aan tafel zaten en de bediende Joost de schalen binnenbracht, was de gastheer nog steeds afwezig. Men begon ongerust te worden zodat Tom Poes op onderzoek uitging. En omdat hij een vermoeden had, daalde hij meteen in de kelder af... waar de tijdmachine nog steeds stond. Dag Tompoes, Poes. Ik, uh, ik ga nu met de tijdmachine naar de toekomst... waar ik thuis hoor. Vaarwel en gedraag je goed wanneer ik er niet meer zal zijn om je te leiden. Ik weet het, jonge vriend. Ik weet het. De gasten wachten. Maar ik kan het niet laten. Het is toch immers allemaal bedrogen. De sterren staan op een filmband. Ja, ik weet het. Het is allemaal bedrogen. Ja. En ik ben geen heer van de toekomst. De tijd van een heer is in het heden. Maar het is goed om te bedenken dat het allemaal echt had kunnen zijn... wanneer ik maar meer matattel had gehad. Als je begrijpt wat ik bedoel.